Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad New orleans zijn tien gevangenen ontsnapt. Ze maakten een gat in de muur achter de het toilet en konden zo wegkomen. Meerdere Amerikaanse media hebben een foto van het gat... waarboven onder meer staat geschreven... te makkelijk, ik ben onschuldig en pak ons dan als je kan. Onder de ontsnapte gevangenen bevinden zich meerdere moordverdachten. Negen van de tien gevangenen zijn nog voortvluchtig bewoners van New orleans worden opgeroepen extra alert te zijn. Katwijk houdt rekening met nieuwe ongeregeldheden. Twee inwoners zeggen komende dag te gaan demonstreren tegen een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. Afgelopen woensdag werd een pro-Palestijns protest door honderden mensen verstoord. De ME moest ingrijpen en twee mensen werden opgepakt. Voor komende dag is in Katwijk vooralsnog geen pro-Palestina-demonstratie aangekondigd... maar voor de tegendemonstranten wordt een plein beschikbaar gesteld. De gemeente Katwijk roept inwoners op om de rust te bewaren. De Amerikaanse regering werkt aan een plan om 1 miljoen Palestijnen... permanent naar Libië te verplaatsen, dat meldt NBC News. Het plan zou al besproken zijn met Libische leiders... zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse nieuwszender... Libië zou voor het opnemen van Palestijnen miljarden dollars krijgen van de VS. Het is nog onduidelijk of de Palestijnen volgens het Amerikaanse plan onder dwang naar Libië worden gedeporteerd. Tennisser Yannick Sinner is in zijn eerste toernooi na zijn dopingschorsing doorgedrongen tot de finale. In de halve finale van het Masters toernooi in Rome versloeg hij de Amerikaan Tommy Paul in drie sets... Het weer, steeds meer opklaringen. Het koelt af tot een graad of 5. Komende dag zonnig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm oh. En dan Seguri ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser infiel. cambiamos de cena, hey, rede hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te codio, pago mi condena, nena. Cambiamos de cena, te de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te codio pago mi condena.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 Ja. Nee.